Gert Kluk met het NOS-journaal. In Japan hebben de politieke partijen hun campagne ervat... een dag na de moordaanslag op oud-premier Abe. Volgens tv-zender NHK willen veel politici duidelijk maken... dat ze niet zwichten voor geweld. Abe werd gisteren tijdens een campagne-toespraak... op straat doodgeschoten door een man van 41. Die zou een hekel hebben gehad aan de oud-premier, maar waarom is onduidelijk? Morgen zijn er in Japan verkiezingen voor het Hogerhuis. De agent die tijdens een boerenprotest in Heerenveen het vuur opent op een trekker maakt een verkeerde inschatting. De hoogste politiechef van Noord-Nederland zegt dat in een interview met de NRC. Volgens hoofdcommissaris Veldhuis vreesde de agenten voor de veiligheid van zijn collega's. De 16-jarige bestuurder zegt dat hij juist wegreed van het protest. Drie dorpen in de Noordoostpolder en in Overijssel willen zich gezamenlijk verzetten tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overbelast en daarom zoekt het kabinet naar andere locaties. Band is gekozen als nieuwe plek en wordt gebouwd naast het huidige AZC Luttelgeest. De drie dorpen vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied verdwijnt. Ze eisen dat het kabinet een nieuwe locatie zoekt voor het aanmeldcentrum. Het kabinet stelt maximaal 150 miljoen euro beschikbaar om verliezen op te vangen in het openbaar vervoer. Na de coronacrisis heeft het OV nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. Het vangnet is voor volgend jaar en dekt volgens de staatssecretaris twee derde van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Hij vindt dat Twitter niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Het bedrijf zou te weinig doen tegen spam-accounts... die automatisch informatie verspreiden. Ondanks het besluit van Musk wil Twitter de overeenkomst doorzetten. En mogelijk leidt dat tot een lang juridisch gevecht. Het weer wisselen bewolkt met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, verdorie God zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, dat ja, is prachtig weer. jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Zeker. Ja, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. <hijen> Goed, nou is moesten op zijn plek gezet worden. Ja, Goed, maar we ja. moeten gewoon nog een binnenkort een keer een functioneringsgesprek hebben. Echt wat waar? zijn onze toekomstmogelijkheden? Weet je dus nog wel dat we hier zitten, trouwens? Dat weet je niet. Volgens mij slapen ze allemaal. Volgens mij worden ze pas na tien uur wakker. Na ja, even... tien uur luisteren ze is allemaal het... naar GMZ. Ja, is de uh, toekomstleven nog geweest? Oh, ik weet het ook niet. Het zal wel. Ja, echt zoiets. Ik heb geen woorden. dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal, zeker niet. Fijne toestop aanstaande. We ja. zitten er weer. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, dat zijn ze nog steeds uh, op naar aan zoek. Uh, wat voor types zijn dat allemaal weer. Ja, goed. Ja, ja de vraag is... Uh, wat voor perspectief hebben we nog? Terwijl we juist een, eigenlijk de landbouw en tuinbouw zijn die Europa de weg wijst. Ja, ja. Echt die boeren, dat gedoe blijft ook maar doorgaan. Ook. En ge, sinds gisteren begrijp ik het iets, ietsje beter. Ietsje oh. beter. Ja, je hebt namelijk op internet allerlei filmpjes die eruit leggen hoe het zit met die stikstof. En ook met. Uh, Noem je ook weer de, de, de mes die in de grond wordt gebracht. Waardoor we heel, heel goed gras hebben. We hebben een uitzonderingsgoed gras. En daar kunnen de koeien we goed van eten. Waardoor ze heel veel melk produceren. En die, die boer heeft dat melk nodig om te overleven. Ja. Dat melk moet wel heel ver worden weggebracht. Dat is wel even een nadeel. Ja, maar ja, we lekker. willen niet meer betalen voor die melk. Hè. Maar we dus, hebben ook wel echt door die melk wel enorme goede kaas. Hè? Want onze, onze goudse kaas, gouden kaas en al die dingen. Die gaat echt alle kanten op hè? over de hele wereld. Ja. Precies. Dat is wel zo. Ja, dat is ook een puntje, ja. En daarom, ja, ik heb altijd wel een beetje van... Ja, uh, oké, okay, dan hebben we nu havermelk. Daar zijn de boeren ook zo tegen. Want het moet van echt de melk, de ja. koffie. Hè? De echt geurtje melk of roem in. Geen havermelk. Nee, en dan vraagt het altijd weer... Moet je op latere leeftijd ook nog borstvoeding krijgen? Dat vraag ik me altijd af. Ja, ja. drie keer helemaal geen melk? Nou, minimaal. Joghurt, kaas, dat nee. doe je wel. Ja, kaas nog wel. Ja. Kaas nog wel maar geen yoghurt, geen kwark? Nee, geen yoghurt, geen kwark. Oh, kwark vind ik wel, wel lekker met oké. Okay. Okay. Me? Wel ik melk me? in mijn koffie. Dat moet ik toegeven. geven. Ja, ja. ja. Zeker. Ja, ja, maar het is dus wel zo: van ja, dat kan je ook havermelk nemen. Want het is wel op het moment dat jij melk is Havermelk dan? Heeft, het wordt gewoon van haver gemaakt. Dat is niet te geloven, maar je hebt veel minder. ...haven nodig om melk te maken... ...dan dat je een koe die 60.000... ...vierkante meter gras op eet. Nou, niet voor één liter melk, denk ik. Maar... Ja. Dus ja, als jij kaas eet... ...ben je net zo schuldig, hoor. Ja, oké. Okay ja je, nou dan ja, ben dus ik ook vandaar stil. die veganisten hè die die ja, moet helemaal niks Je moet gewoon alleen je moet al die sojabonen opeten ja en die op mijn werk heb, heb ik er eentje lopen heb, heb ik er eentje lopen is dat hem dat is hem ja dat is hem en, en uh, vanzelf, uh, ja dan moet de hele wereld wel een beetje omheen bewegen ook hè ja ja ja zeker ja, ja. dan moet de hele wereld omheen bewegen want die ja, die is veganist en wat mag ik dan je serveren dit ook niet dat, dat nee, ook niet nee nee nee heb je zelf wat in je tas zitten ik vraag me altijd nog even af hoe ze dat nou doen ook met uh, de, ze hebben dan uh, eiwitpoeder. Maar waar haalt ze dat dan weer vandaan? Ook weer uit die sojabonen, volgens mij. Jezus zeg. Dat is ja. zeg maar het x-deeltje van de wereld. Ja. X-deeltje. Als je dat hebt, kan je alles gewoon laten groeien. Zit je helemaal goed. Doe maar twee X-deeltjes, dan ben ik voor de hele dag ingedekt. Goed, vandaag wordt ze 58. Oh, ik vind het lekker. Ik was er helemaal uit beeld verloren gewoon. Nam het over Kurt Love. de zangeres van de band Hall, maar ook de vrouw van Kurt Cobain natuurlijk. Dit is een van haar hit. Jawel, die had een maatje van een kutcobain. Oh, als je kut en kut niet kijkt, uh, de film. Oh, dan word je toch wel echt triest hoor. Twee van die junks bij elkaar en daar daar een baby bij ook. Dan krijg je hele nare gevoelens. Oh ja. Ja, dat is heel na. Maar goed, de muziek is er niet onverdienstelijk onder. Het is dus echt uh, leuke muziek. Dit hall, daar zat ze in. Courtney uh, Love. En dat is uh, tot en met uh, 2012 actief geweest. Nu momenteel is het rustig en maakt ze uh, eigenlijk geen muziek. Ik zie helemaal niks van haar. Het grappige is wel, eens kijken haar in haar uh, biografie. Ze is de dochter van de Grateful Dead Manager. Oh, ze komt uit oh. de scene. Dus vandaag. Oh. Of misschien dat drugs gebeurt. Nou, uh, uh, uitgever uh, is hij ook, Henk Harrison. En haar moeder was therapeuter, Linda Carl. Uh, en uh, ze brengt haar jeugd jaren door met haar moeder, die uh, iets van vijf verschillende mannen is getrouwd. Dan ben je therapeuter. <laughs> Ja, dan ben je wel ja. ervaringsdeskundige Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja, en ze houdt zelf vol dat ze op een jonge leeftijd... LSD heeft gekregen. En haar moeder zegt, helemaal niks van haar. En verder ook, haar vader die ontkent het ook al. Maar goed, het is dus een wild leven levend. Courtney Love heeft gespeeld. En ze is ook niet onverdienstelijk actrice. Want ze heeft namelijk ook in de Larry Flint VS The People... Heeft ze oh, gespeeld? Oké. Okay. Ja, speelt dus een rol die op haar lijf geschreven wordt. Ja, verslaafde. Ja, verslaafde. Ja, altijd makkelijk. Daar heeft ze ook wel uh, prijs voor gekregen, deze dame. Mm. Goed, goed. Ja. Welkom bij dit ruimteprogramma. Straks meer verjaardag en natuurlijk geschiedenis. Begint dat nu al? Lekker wel ja, op. Ja, het is over uh, het verslaven met een baby. Maar ja. ik, heb, ik heb hier dus een artikel over een vrouw. En die moet drie jaar de cel in. omdat ze deed alsof ze baarmoederhalskanker had. He? Ze had één jaar gevangenisstraf gekregen voor verduistering wist hem uit te stellen door Justitie steeds brieven te sturen... over haar zogenaamde ziekte. En, uh, er waren kankers al aangetroffen en uh, ze moest geopereerd worden. en uh, ja, Ze had een hele fragile gezondheid met uh, die hele uh, corona gebeuren. Ja. Maar de autoriteiten hebben later vastgesteld... dat alle medische brieven van haar van eigen hand kwamen. De ja. vrouw had nooit kanker gehad, maar ze beweerde dus wel... dat zij uh, hierdoor uh, langer van haar vrijheid kon genieten. Want ze had dus net een kindje gekregen... En uh, ja, uh, ze wilde eigenlijk niet gescheiden worden van haar pasgeboren zoon. Oh. Dus dat is wat moederliefde ook wel weer doet. Maar dat ja, is mo wel ze moesten ze al één jaar de cel voor het verduisteren van 160.000 dollar. Die straf is nu verzwaard naar drie jaar. Zo. Nee, en en, uh, en uh, mag ze de kind meenemen, anders is dat nog een puntje anders. Maar nou, volgens mij moet het, uh, mag een kind maar tot één jaar zo'n gevangenis zitten. Ik, ik weet niet precies hoe lang. Oh, dus kijk, ja, op. dan zit je daar ook weer mee. Dat zijn allemaal van die praktische dingen. Ja. Ja, ja. Ik bedoel, je begint met idealen, maar uiteindelijk ben je toch heel ver van je ideaal verwijderd? Ja, vreselijk. Je denkt, dit is voor mijn kind. Wat is je kind? Uh, ja, die ja, ja. zit daar bij oma. die zit bij oma, ja. ja. nou, daar zit je lekker. Ja, lekker. Nou, ja, die krijg ik krijgt later ook misschien dat ze zegt, een, dat kind zegt ook dat ze een hele nare jeugd heeft gehad. Nou, goed, afgelopen week hoopte doen geweest over de Rolling Stones. Nou, hoopte doen, maar wel grappig dat, dat Mick Jagger zo'n kringslag maakt van, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. En niet bij Frans Bauer. ja. Zal je daar ook nog muziek van Frans Bauer hebben ge geluisterd? Nou ja, hij, hij, ik heb wel eens het horen zingen heb je even voor mij een beetje. Maar dat, oh, okay. dat lukte niet echt. Die uitspraak was ook erg moeilijk. Ja, oké. Okay. Dus de ei is erg moeilijk hè voor, uh, voor Engelsen. Voor I. mij? Ja, ja, ja dat is best kunnen. En ik ben de ei in de ui. Of je nog geïnspireerd raakt en uiteindelijk ook muziek maakt nog. Tiek. Een beetje lijkt de Frans Bauer gezellig. Eerst we nog andere gezellige muziek hier op de zender. Erders dus hebben we een nieuwe single met EBM Karma Climb. zo dit, hè? Leuk bellen en Sebastian. Heerlijk dit, al jaren in de muziekwereld. Wonderful life. En zo moet je het zien. Oh, nee. A bit of previous. Sorry. Nee. Ik ben op de volgende plaats aan aankondigen. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Dus. Ja, ik, sorry. Ik moet even wakker blijven. Het is niet uh, de bedoeling natuurlijk. De zaterdag wordt al voortreizend een nieuwe single van The Editors Die heet Carmen Klein. En we kijken nog even de wereld in. En we kijken ook even in de krant. En de Telegraaf meldt. Jawel. ...dat we van de leuke dingen af moeten. Het gaat over staatssecretaris Marnix van Rij. Hij is van Financiën. Nieuw gezicht, ik had er nu, zeg, nog niet helemaal verdiept... ...in wat de uh, koppen zijn bij de, de minister Posten. Maar Van Rij is, uh, die, die gaat kijken naar de koopkracht. En voor Prinsjesdag moeten nog wat knopen worden doorgehakt, zegt uh, Marnix. Niet alleen wie compensatie krijgt voor bepaalde spaartaks... ...moet er ook een uh, pakket van, uh, komen voor koopkrachtreparatie... En hij zegt, uh, uh, roept u dan ook niet een golf van bezwaar op? Uh, ja, je moet uh, uh, ergens de grens trekken. En de regering is al een beetje op de randen van wat kan aan het werk. En verder zegt hij, uh, vraagt de interviewer, kan de belastingdienst grote wijzigingen door alle ICT-ellende, kan de belastingdienst dat wel aan? Ik verzet me tegen het beeld dat de Belastingdienst een puinhoop is. Dat is niet zo. Er gaan wel dingen fout, maar niet alles gaat helemaal fout. Maar goed, we zullen het zien van Rij, die gaat even iets schrijven. Ja, het is allemaal weer heen en weer gesleept met geld, hè. De extra belasting, extra bezuinigingen komen er ook aan. Maar er moet ook weer koopkracht, reparaties komen. Dus dat geld wordt aan één kant binnen Is er genoeg, dan kunnen we het daar weer uitdelen. En oh man, wat, dat lijkt me een afschuwelijke baan gewoon. En je maakt niemand naar het zin. Nee, maar dat is, uh, dat is altijd dit geld. Dat is eigenlijk... Maar uh, ik zag gisteren ook dat er een... was uh, je dat verteld? Dat uh, de koopkracht, dat de loonbelasting omlaag gaat waarschijnlijk? Oké, okay, nee, dat is niet verteld. Te of ze wilden nu toch inderdaad uh, de mensen... Uh, het schreef dat 1% van uh, de Nederlanders... Die uh, hebben meer dan 25% van het kapitaal in handen of zo. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat zijn die boeren er... zeker weer? Nee, nou, <laughs> denk, ik denk het niet. <laughs> nou ja... Nee? Qua land misschien wel. Ja, qua woningen ook ja. en zo. Ja. Ja, het zijn altijd kapitalistische woningen waar ze in wonen. Maar echt goed, ja, die heb je niet zomaar gekocht. van die oevers. Ja. Ja, ja dan komen we dan nu weer van die wellnesscentra uh, oh, ja. zo. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, want de Nederlander blijft in Nederland. En gaat uiteindelijk in de buurt. Uh, met straal van 10 kilometer mogen ze op vakantie in Nederland. Mag niet meer vliegen naam 10 namelijk. kilometer? Ja, 10 kilometer. Oh, dat is wel heel weinig. Ja, is weinig? Dan kan jij niet meer komen hier. Oh nee, je hebt gelijk. Ja, doe maar ietsje meer dan. Ietsje meer. <laughs> Ik wil je niet missen. Z zullen we oh. op mij afstemmen? Ja, we stemmen het op jou. Dat kan ik ook niet namelijk mijn schoon zomerhuis. Je zit net buiten. Ja, en dan kan je ook niet uh, naar je werk. Nee. Dat is ook nee. meer dan 10 nee, kilometer. Dat, nee, het is niet meer dan 10 kilometer. Nee? nee okay. dat is 10 meter, joh. Ik denk wat. Oh, dat is wel je, heel dichtbij. He. Nee hoor, dat is uh, echt wat. Ik heb hier een leuk bericht. Een serveerster die gaat viral. Want uh, er is een... Uh, 22-jarige Morant. Dat is een speler van de Memphis Grizzlies. Dat is een basketballer. Yeah. Die wordt gevolgd door een documentaire. En hij staat aan het FaceTime met zijn dochter. En dan komt ze de eerste vragen. Klopt het wel? Ze had dus een fooie gehad van 500 dollar. Oh. Wie ben je dan? Vraagt ze. Zegt hij. Ja, de zwarte Jezus. Antwoordt Morant. Maar dan neemt ze geen genoegen mee. Nee. En vervolgens krijgt ze door dat hij een basketballer is... die in de NBA voor de Grizzlies speelt. Zegt ze. Ben jij die uh, Jari? Die jongen met dat haar? En ze begint helemaal te giegelen en zo. En nou ja, die beelden zijn nu ratensnel bekeken uh, We keken over, op internet en zo. Dus uh, ze is helemaal, uh, helemaal blij. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, het is wel grappig. Wel leuk dat je uh, dat... Lekker blond. Maar ja. wel 500 euro. Ja. Ja, die zwarte Jezus. Ja, dat is een geintje gewoon. Ah. Weet je, we moet kunnen, toch? Kun je niet. Ik maar weet ik niet wel volkjes je tegenwoordig. Ik heb niet het idee dat, uh, dat onze rijke mensen hier in Nederland zoveel voorgeven. geven. Um. is daar wel uh, waanzinnig. Ja, dat klinkt wel. Hij ja, we, we, we had geen andere bedoeling met dit. Nee, ik denk het niet. Nee? Nou goed, het is wel gefilmd. Dus dan, dan heeft zeer op bewijs. hoe het allemaal afgelopen is. Ja, mooi om iemand even gek te maken. Gewoon in zo'n onbenullig kantinetje. Nou, hier ga ik eens even indruk maken. Ja. Ik ga eens even ja, 1000 verdient, euro uh, voorgeven. Ja, maar hij, gaat, hij verdient gewoon 22 miljoen per jaar of zo. Hè? Eh? Dat zijn toch ah, gewoon even Ja, dat is toch 500 euro? Is dat, toch, dat is toch belachelijk dan gewoon? Nee, nee, sorry. Nee, ik, ik lieg. Nee? Hij verlengde onlangs zijn contract bij de Grizzlies. Ja? Met vijf jaar. En zal in die tijd ongeveer 200 miljoen euro gaan verdienen. Okay, maar nee. dat is nog, uh, dus nog 40 miljoen, miljoen per jaar. Ja, zeker. Nou, dan dat... kan je inderdaad wel eens een leuke tip geven. Ja, dat kan hè? je echt gewoon uitdelen. Zit je gewoon in, in een of andere uh, restaurantje. Van, uh, doe maar koffie en, uh, en een broodje. En, en geeft iedereen maar wat te drinken. Ja. Ja. En, uh, en dan er zegt er kom je een la jaar later en dan hangt nog steeds je portret hangt aan de muur. De gulle gever heeft hier ooit ja. zoiets. Nou dat is gewoon wel weer grappig om mensen gek te maken met je geld. Cinema Club is de nieuwe plaats en is de uh, single van Wonderful Life. Take back your beautiful life. Ja, dat is wel makkelijk zeggen hoor. Om zo je leven weer terug te pakken. Mijn mooie leven maar het is niet zo makkelijk. Nee, als je elke keer van de kutmuziek op de radio. Of van Freek en Suzanne. Van die mensen die ja. allemaal zo zeggen. Zal ik bij je komen, slapen ja. of zal ik naar huis gaan? Dat is het moeilijk hoor. goud en zo. Dat ja, zo. dat vind ik het allemaal zo moeilijk. Ja, je kan alleen maar dansen. Dit is de manier waarop ik... Dat soort muziek hoor. Ik de dan kan ik mijn vrolijk leven niet terugpakken. Nou goed, dat zal allemaal een, een hype zijn momenteel. Goed, voordat je het weet is het alweer half en om half doen wij het ook altijd even, de Zandvoortse berichten. Ja. Toebak leeft met Marcus, Jolande en Wilco. Wie is Marcus? Wie is het ook weer? Nieuws Kennen uit die? Zandvoort. <laughs> maar je had het over vrolijke kleuren. Ja. Nou, wat heel vrolijk is, dat uh, zondagmiddag 17 juli... is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen... met het atelier van kunstenares, kunstenares Donna Corbani. Er zijn heel veel schilderijen die nieuw zijn en sculpturen... en altijd kleurrijk, herkenbaar... En vol levensvreugde. Ja, yeah, take back your life. Ja, onder het genot van een glaasje bubbels en hapjes... vertelt ze graag meer over de verhalen achter de kunstwerken. En uh, het, het is open die dag dan van drie tot zes uur... in de Van Spijkstraat 104. Dus het is die weg die vanaf het station naar het circuit gaat. Oh, Oké. Okay, aan de linkerkant. Goed, de beplanting op de boulevard... trekt bijzondere insecten aan. Dus, uh, het is het helmgras, uh, Zuid-Noord en... Uh, nou goed, speciale insecten, gevarieerde insecten, komen daar allemaal op af. En heel veel mensen, zoals de duinpaarmoervlinder. Ken dat niet? Slakkenhuisbijtjes. En de kunstbehangersbijen. De kunstbehangers? Nou goed, rommelogopbeschrijven. In ieder geval, Kees Determan, die is natuurfotograaf, die heeft het allemaal vastgelegd. Die zegt van ja, sommige mensen schrikken ervan niet. Oh, maar er zijn maar een paar van die insecten. Die kunnen jou steken. Dan ga je dood. Maar dat pakt verder er allemaal niet uit. Maar in ieder geval, deze prachtige beestjes. Uh, dat is echt een verrijking van de natuur. En dat komt allemaal door die bijzondere beplanting. En als je denkt van, ik wil er toch meer over weten. Door welke insecten kan ik me wel laten steken en welke niet. Dan moet je 11 juli naar de blauwe tram komen. Dan gaat er een speciale lezing komen van Victor Bol. Die weet er alles van. En uh, dat is de Imker van Zandvoort. Die is, die is. Zand, onze Zandvoortser-imker. Ja. Er is uh, bij de Zandvaartse apotheek als je daar weer binnenkomt... dan kun je twee dames je feliciteren. Want uh, Wendy Pol en Mieke Koot die zijn nu volwaardig assistenten in de apotheek. en uh, Aan het Raadhuisplein. En ze, afgelopen dinsdag hebben ze het apothekersassistentendiploma behaald... bij het Nova College in Haarlem. Dus, ja, maar mooi. er zijn inmiddels nog drie medewerkers die die opleiding doen. En blijkbaar is het ook best wel moeilijk om uh, mensen uh, die opleiding te doen volgen en alles. Het is toch een opleiding die wat minder. Uh ...op het Netflix staat. Oké, okay. nou, misschien nou, is hij uh, nu Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, mooi. eerste editie van Wereldse Smaken is succesvol en vlekkeloos verlopen. Het was even de vraag hoe het zou gaan. Er is live muziek, er was eten, er was echt zoveel. Er waren wel twintig foodtrucks aangetrokken met barretjes, kraampjes. Er kwamen bewoners af, af toeristen. En het was echt Thailand, Japan, Libanon, Vietnam, Spanje, Duitsland. Nou, het was echt een schizofrene gedoe voor de als en nog wat. was dus op het Gashuisplein, dat past natuurlijk nooit helemaal, dus het was uitgewijkt naar de Zwaluwstraat en de, en de kleine krocht, daar was, was het naartoe. Het lullig was alleen wel, omdat heel veel mensen hier bleven hangen. Bij deze wereldse smakenfestival. Waardoor het uh, Dancing on the Street festival. een beetje weinig aandacht kreeg. Dus uiteindelijk kwam dat pas na tien uur op gang. Ja, maar gelukkig ging dat festival. dat andere dat de smaken. Ja? Ging om half elf of zo. ging ze al sluiten. Oké, okay, dus prima. het sloot naadloos op elkaar aan. Oh, leuk. Mensen dus, uh, hadden zich daar volgevreten. ja, eten is toch altijd belangrijk. Ja, je, het je moet u toch even voor de spijs Ja, en daarna hebben ze nog even flink gedanst. bij uh, ja, Dancing, on, uh, Dancing in the Streets. De gemeente en de provincie Noord-Holland stonden recht te tegenover elkaar... Uh, in de rechtszaal uh, pas geleden... Want vanwege de veelbesproken extra toegangsweg, weet je nog? Ja, Vanaf ja. de boulevard naar het circuit. Uh, ja, dan dus, denk ik bij mezelf... oh, is, die, oh is, dat, is er een mysterieuze weg nog? Heb ik die nog ontdekt? Gaat over 500 meter, hè? Ja, precies. Maar die weg die heeft dus uh, 500.000 euro gekost. Ja. 200 meter. En de vergunning die is dus door de rechter niet te verklaard. En terwijl het gebruik van deze weg maar 50 keer per jaar gebeurd zou... Uh, uh, uh, gebruikt zou worden. En uh, ja, de provincie vond de situatie bij het kruisen van de busbaan te onveilig. En uh, ja, die, die weg was al voor de aanleg in 2019 al een veelbesproken item. En dan denk ik zelf van, nou dan moet je eigenlijk die campers mogen ook niet meer over die weg. Want het is inderdaad de bussen, die rijden met een noodgang over die busbaan. ja ja En ik heb dus al gehad dat ik in de bus zat en dat, er dan, uh, dat we dan een, een auto grepen. Bang! Echt waar? Dat? Ja, het moest er lopen het laatste stukje. Jezus. En uh, de bus ja, die stopte dus gewoon en uh, dan moet er een uh, nieuwe komen. Ja, ja, ja, dus ja, uh, toestand. Maar, ja, ja, uh, zeker, nee, echt fijn. Oké, okay. nou duidelijk. Dat is die extra weg die ze aangelegd hebben voor 500.000 euro. Ja. Dan een klein stukje 500 meter ook gewoon. hè? 200 meter, hoeveel is dat per meter? Regen eens uit. Ja, dat is echt heel veel geld. Daar ben jij van. 25.000 denk ik dan. Ook. Maar ik had gehoord dat er ook nog een uh, andere weg zou kunnen worden aangelegd, ergens. Nog, was nog ergens door een natuurgebied of langs de natuurgebied ook nog een weg kunnen Ik heb geen kunnen... word... idee. Ik, uh... Maar het is me af, is er nou nergens anders een, een manier om naar Zandvoort te komen? Zijn maar twee wegen eigenlijk. Maar, ja, via de zee. Ja. ja, via de zee. Maar ja, dan zeg je via over de boulevard. Ja, nee, maar dan kunnen ze natuurlijk... Uh... Oh, je bedoelt echt helemaal via de zee? Ja, echt via de zee, ja. Met een, met, boot. Met een boot vanaf uit dan hebben we al die mensen op zo'n boot. Ze het niet en dan, uh, Want we, we hadden dat uh, enorme ja? gevaarte, die brug over de Van Lenneveg. En uh, als ze dan, dan moeten ze zo'n brug doen over de Zeeër. Nou ja, die was toch afgesloten. Zeg maar, dan zeg maar via een lus uh, vanaf Eijmeiden, uh, zeg maar zo naar het windmolenpark en dan zo met een dan weer terug naar. Ja, wel gaaf. Ja, zeker. Nou, maar ik, denk ik hoop dat er nog wat geld ergens loskomt dan. Ja, Ja, dat is nog wel. Ik ben Goed. wel heel benieuwd. Ze zijn nog helemaal aan het reclame maken en uh, aan het vertellen over de vergunningen en zo voor komende september. Want dat schiet toch al op, hè? Want uh, we zitten natuurlijk in juli. Binnen twee maanden is de race al voorbij. Oh. Oh, oh, is het zo bekijkt? Oh, wel lekker. Ja, nou, goed. Kijk uit, ja. Ja, stak je hand niet uit. Jammer, joh. Goed, even tijd voor iets anders. On Island, yes, de Gorilla's nieuwe single, Cracker Island. The Gorilla's nieuwe single, Cracker Island. Cold. Into my format every day. Cold. In the end, I had to pay. What world is this? In the end, I had to pay. I my soul. In the end, I had to pay. I drink to write. Nothing more to say. I drink to write. They told themselves to be a cow. They didn't know it's. ZANG EN Ja. ja, nou ja goed, dat heb je alweer? weer. Sorry, wij zijn van de vergelijking. Waar lijkt het op? Dan komt het vandaan? Is het maar origineel? Of is het false flag? Huh? False flag. False flag. Hoe <laughs> komt dat dan vandaan, één Ja, ja, vraag me ook. Maar wat af. Vorige week was ik hier. Ja. Toen hadden we het over, uh, over Oekraïne en nee, Dat waren false flaggen. Oh. Ja, okay. dat is uh, iets doen en onder andere vlagvaren. <coughs> en dan denken van, oh, dat waren de Russen. Maar dat waren eigenlijk mensen van Oekraïne. Die ook niet met Zelensky eens zijn. Er zijn alweer allerlei verhalen. Ik probeer me daar soms in te verdiepen. Het is niet te doen, dames en heren. Dan hoor je oh. een verhaallijntje ergens van iemand die in Oekraïne woont. En dat neem je meteen ook van waar aan, natuurlijk. Zeker. Die woont daar, dus die zal de waarheid wel zeggen. Ja, die kan ook zo'n theorietje zomaar hebben. Goed, hoe komen we in godsnaam hier terecht? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Nee. Het is uh, komend weekend. Uh, vanaf van zaterdag tot en met woensdag. Vieren honderden miljoenen moslims over de hele wereld het offerfeest. Dat heet ja. al Adha. En ook een groot deel van de miljoen Nederlandse moslims doen mee. En waar draait het om? En ik denk zelf van ja, nee, dat is gewoon een, ook een christelijk feest. Dus ik vind dat we moeten met z'n allen vieren. Want ze vieren ze, uh, Ibrahim's daad van toewijzing en alles barmhartigheid... door elk jaar een dier te offeren. Want uh, het was zo dat Ibrahim, en dat is dus de, de katholieke, zeg maar... in. Uh, uh, ...Joodse Abraham... Ja? ...die was door God gezegd... ...die zijn zoon moest offeren ergens op een berg. Oh, ja. En vlak voordat de geblinddoekte profeet zijn zoon wilde offeren... verving Allah de zoon door een ram. En in plaats van de jongen slachtte Ibrahim het dier. Ja, het gaat nou, het niet is... om hier, het, het gaat erom je... dat jij echt je, je trouw zweert aan God. Zeg ja, Daar zeker. komt het eigenlijk op neer. En liefde doet het helemaal niet de zaak. Ook je familie moet je gewoon overmoord. Als God die opdracht geeft, doe je dat? Doe je dat gewoon, punt. Hè? Ja. Maar het centrum van deze wereldwijde viering is in de kleine stad Mina... dicht dus ja? bij de Saoedische, Saoedische stad Mekka. En naast zonsondergang op de negende dag van de Bedevaartsmaand gaan ze zich verzamelen. En dan moeten ze iets van 49 of 70 kleine kiezels uh, meenemen. En die gaan ze dan gooien in die stad tegen de drie muren die de duivel symboliseren. De duivel die was dus degene die dus zei, ga nou maar slachten nu. Oh. En... Uh, maar er okay. uh, nou, moet hoor. volgens mij een hele berg stenen om die muur heen. De, die die ja. zie je gewoon niet meer. Nee, het, is wel, het is wel een stuk veiliger geworden. Want het is wel een paar keer geweest... dat ze, ja, heel veel mensen onder de hebben gelopen, hebben ik. Toch dat was bij de, de hash. Ja, ja, ja, dat was bij die uh, hele grote... de ja. onbranglof de Kaaba. Dat, dat is dan... Uh, Zo'n hele grote zwarte ja. uh, gebouwachtig iets. Ik vraag me af, zit er nou nog een deur in? Of oh, is dat... zo lekker, zo lekker zo mannengevoel met z'n allen bij elkaar. Heerlijk. Ja. En dan ja. stenen gooien. Ja, en er ja, ja, Palestijnen ja. bij, of niet? Ik weet het niet. Nee. Maar ik vind, ik vind nog steeds dat, uh, dat we dit steeds samen moeten vieren. Dan hadden wij misschien ook maandag vrij gehad. Ja, ik, ben toch, ik zou mijn zoon niet zeg maar offeren. Dat zou ik niet doen. Het nee, zelf. toch niet? Nee. nee. Ik denk, ja, hij verdedigt hij het. Dat achter, hij dat doet je je wel eens, niet. Nee, niet. Dat lukt luk wel eens. Niet. Nee, wel rare dingen. En ik, ik denk ook niet dat ik het zou redden. Ik denk dat ik zelf nee. op de grond zal liggen. Ja, ik denk dat jij over. Ja, laatst kwam ik onder, aangekondigd kwam ik boven. Zij wonen zeg maar de bovenverdieping. Althans hebben daar een kamer en een badkamer. Dus ik heb daar soms echt maar niks te zoeken. Gewoon, ik kan best zijn dat ik daar dagenlang niet kom. Je kan er boven, stond hij in zijn, in zijn ontbloot bovenlijf... stond hij aan gewichten te trekken. En ik denk, wat Wat, fuck? Wat zie ik daar nou? Ze zijn echt allemaal spieren gewoon. Ja, ja, ja. als je even niet op vakantie gaat... dan kan zo in een jaar tijd kan het allemaal aangroeien. Ja. Dus vandaar. Nou goed, zo hebben ja, we de persoonlijke. We willen het even zien. Dat delen we die op Facebook. Ja, zeker. De van welkom. Iedereen is nu nieuwsgierig. De telefoon staat rood gloeien. Ja, oh, ja, hallo, nee, oh, we oh, hebben we nog niet die foto. Blonde god. Oh. Zeker. Wat hebben we hier? De vals? Crest of the Wave. Ik, uh, ik heb het echt geprobeerd. Echt, maar ik kom er gewoon niet doorheen. Ik weet niet. Het is de nieuwe single van, of de nieuwe CD van The Falls. Ik heb een aantal nummers al gedraaid, van die CD. Dit Crest of the Wave. Ik verlang zo naar iets. Iets heftigs. Iets verontrustend in de muziek van ze. Dat was dit bijvoorbeeld. Dit was de oude muziek van The Falls. What Went Down. Er zit iets onheilspellends in. Dat wil ik horen in muziek, maar het is momenteel allemaal een beetje... Lalala. Goed, zover even het afkraken van The Falls. Ze komen vast terug binnenkort met iets veel mooiers. Oh. Ja, jij bent er gewoon aan het kijken naar het neergeschoten... Ja, uh, het voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe... Ja. is vrijdag aan zijn verwonding overleden... en dat hij eerder op de dag was neergeschoten... tijdens een toespraak in de Japanse stad Nara. De schutter dat was de 41-jarige Tetsuya Yamagami... Dus, het uh, zijn wel inderdaad echt van die, uh, die motorfietsendame en zo. Die is gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Wat? Motorfietsendame? Ja, ja, Yamaha en zo. En, uh, oh, die manier. Origami. Oh. Ja, ja, ja, ja, is, uh, okay. ja, ja. ja, Ik maak er even lekker grap over, joh. Nee, hè? nee, nee. Dat is heel erg. Hij werd rond half twaalf lokale tijd neergeschoten. Ja. Twee kogels, één is zijn rug en één is zijn nek. En de schutter gebruikte een zelfgemaakt wapen. Ja, ik zit ook al te kijken in de krant. Een hele ja. uitleg over het wapen, hoe is dat ontstaan is. Ja, ja het is echt. Uh, maar ja, het was, het was niet persoonlijk of zo, zei hij. Maar, uh, maar toch, toch moest hij dood, op een of andere manier. Zitten de boeren hier niet achter? Nou, dat zou ook kunnen. Volslijk? Ja, Russen? Ja. <laughs> ik vind het wel een heel leuk woord, dat Het Het zal te makkelijk zijn dat, hij, dat het één persoon dat gedaan heeft. Uh, ik hoor vanochtend op Radio 1 wel het feit dat zijn moeder... Uh, heeft geld gedoneerd aan een stichting... En waardoor de rest van de familie geen geld meer heeft. Die moeder is blijkbaar overleden of zoiets. Ja. En na haar uh, overleden heeft ze het geld gestort aan een stichting. Waardoor hij geen geld krijgt. En hij schijnt dus boos te zijn op die stichting. En daar schijnt hij ook een soort, die Abbe, uh, die Shinzo, uh, ook een, uh, een voorzitter van te zijn of zo. Maar ja. dat zou ook weer niet zo kunnen zijn. Dus, ook, dus dat hangt er een beetje omheen. Nou goed, zelf, dat hij zelf... was gewoon ongelukkig met Abbe en hij wilde hem doden. Maar het was, uh, hij, hij koesterde geen wrok tegen de politieke opvattingen van Abbe. Nee, oh, deze man is heel uh, langzittend. Hij stuurde gewoon een brief, de... weet je wel, van uh, vier gewoon stom, klaar. Ja, maar het, het heeft toch maar, misschien wel met het geld te maken... En... Misschien uh, financieel ook een beetje aan de grond. En hij had toch wel in zijn woning zijn allemaal wapens gevonden. Hij heeft meer experimenten allemaal gedaan. Zelfgemaakt, zelfgemaakte ook. wapens. En uh, een water ik, wapenexpert hier in Nederland vertelde ook. Zeg, van het, ja, wat je nodig hebt is eigenlijk een soort lanceersysteem. Waardoor een kogel heel snel zich voortbeweegt. Dus hij heeft een soort lanceersysteem gemaakt. Met elektroden en ontsteking. Je zag namelijk ook een witte pluim. Er is waarschijnlijk oud kruid gebruikt. Het doet denken aan een oud wapen uit... Niet de middeleeuwen, maar uit uh, 18 zoveel. Ja, ja. En zoiets is het. En het is een dubbelloops. Dus er kon twee keer schieten. En nou, dat heeft hij ook gedaan. Bizarre verhaal. Het ja, uh, terug. Ja, hij was goed bezig, deze abbe. Maar uh, hij heeft ook heel veel geworsteld met zijn gezondheid. Uh, wel, niet, wel. En nu zou hij weer wel iets doen in de politiek. Dus uh, het is jammer. het was ja, wel een stap vooruit geweest zeker. voor uh, Japan. Goed. Zeker. Even een gitaartje. Het Orville Peck. Een bronko. Zit die gast met die hoed op het paard? Purvis, kijk maar even uit voor hem. Een bloedhekel aan country. Maar als je een klein stapje naar de rock gaat. dan vind ik het wel te pruimen. Orville Peck is een Zuid-Afrikaanse country-muzikant uit Canada. What the fuck? Nog één keer. Het is een Zuid-Afrikaanse country-muzikant uit Canada. Ja, ja. En is en hij ook. Uh... Wat? Hij heeft is hij ook... ook gekleurd? Nee, dat kan je niet zien, want hij heeft namelijk altijd. ik denk Zuid-Afrikaans. Ik denk, nou dan. Uh... Ja, nee, hij raakt altijd een masker met franjes. Dus je ziet alleen zijn ogen. Okay. En uh, hij is er altijd achter verscholen. Het is dus een kiss-syndroom waar hij aan leidt, zeg maar. Waarschijnlijk twijfelt hij over... De, kan je zijn naam nog eens noemen? Noemen? Je ja. noemen? Ik heb een foto op van hem. Orville Peck. Orville? Pec. Ja. Okay. Ja, Orville Peck. Oké. Orville Peck is muzikant. En in 2019 bracht hij een debuutalbum uit Pony. En uh, nou, wie weet, zit er een heel andere gast achter. Maar dit is echt een bijzonder gast die echt lekkere muziek maakte. En af en toe grijp ik Nou, Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toepakleef, fijne toestel op aanstaan. We kijken even de wereld in. We hadden het net over de moordaanslag. En ja, het is een hoop te doen over de apenpokkenvirus. Er is nu een vaccin. Uh, mogelijk al een tijdje. En wij Nederlanders zijn weer een beetje laat, hoor ik aan alle kanten. Dus uh, is daar nog een theorietje over? Ik heb nog niet echt iets over gehoord, over een theorietje. Is het een. Uh, de, de, de om alle homo's uit te schakelen... dat we daarvoor zo laat beginnen met vaccinatie. Is dat het? Want er is, nee, nee, het is helemaal niet zo besmettelijk. Het, je, maar, dit, nee, het is net is als met aids ook, weet je wel. Uh, dat is ook... als jij uh, inderdaad uh, veilige seks hebt... dan hoef je helemaal geen aids te krijgen. En daar worden we ook niet allemaal voor ingeënt. hè? Nee, nee, toch, ah, nee, maar iets, iets valt gewoon wel mee te leven tegenwoordig. Jazeker, maar vroeger niet natuurlijk, hè? Nee, vroeger niet. Nee, maar goed, deze apelpokkenvirus... Ik dacht ook van, nou, wat is het erg? Ik zag een filmpje op, op het net zag ik van die jongen... Die zegt van, nou, het apelpokkenvirus is echt niet zo prettig, hoor. Kijk, want hier heb ik een plekje. Kijk even hier. oké, ik, okay, ik heel dichtbij bij het scherm. Oh ja, daar zit wat op je wang. Onder je baard. En ja. hij zegt aan de andere kant ook eentje... Maar zich die? Ik heb hem ook al op een paar plekken zitten wat, wat minder in Ja, zich Het schijnt is, heel veel min, min, min, min, rond de Genitaliën zitten. En ja, daar, is de oh. huid, daar is de huid heel gevoelig natuurlijk. Dus het heeft al te ja. maken. Heb je seks met andere uh, seks met andere mannen? Dan, uh, dan zou je kans kunnen hebben dat je het overdraagt. Ik weet niet of het specifiek onder man is, of het specifiek onder man. Dat komt heel vaak oh. van man op man voor. We hebben we gewoon dus ik veel heb meer seks. heel goed nagedacht. Mannen we hebben veel meer seks gewoon met verschillende mensen. Denk ik. Ja, denk. En dat is ook een beetje. Maar ik had laatst wat een soort. Meer seks hebben ze? Meer seks? Ja, ja, zeker. Hm. Maar ik heb, ik heb dus zelf. had ik eens dus laatst ook. er was een soort muggenbult. Maar in het midden had je dus echt dan. een plekje. en een, dat leek dit of dat daar hard was. En een, maar een soort blaarachtig. Maar... maar je hebt wel seks gehad met de man, natuurlijk. Ja, ah, maar, maar ik, had er, ik had er maar vier. Maar op mijn been, dus niet in de buurt van mijn genitalie. En ik had ook geen koord, want dat zijn allerlei verschijnselen. Ja, dat zijn allerlei verschijnselen. Als je die allemaal niet hebt, dan, dan is het het helemaal niet. Het zal helemaal weg hoor. Nou goed, ze gaan zo snel mogelijk vaccineren. Ze hebben start gegeven en 32.000 mensen zitten in een risicogroep. En daar vragen ze ook, de Gay -right, moet die doorgaan? Nou, ik zou het gewoon doen. Ik zou het ook gewoon doen. Gewoon het broekje aanhouden. Ja. Zeker. Nou kan ja, en, en Veilig, vrij in ieder geval. Maar ik weet niet of het via die lichaamswaffen gaat. Nou, dat denk ik wel. En uh, mannen onderling die kunnen heel inventief zijn. En met, heel uh, ruig zijn. En ik heel dat heel wel weer zo. Dus dan gaat het fout. Dus dan krijg je echt een epidemie. Nou, houd er nog helemaal een beetje na. Ik krijg een beetje jeuk van, hè? <laughs> Oké, okay. ik keur het niet af, maar ik moet echt aan het idee winnen. Goed. <laughs> Zeker hier. Oscar Lang. Gewoon echt van die vage muziek op de zender draaien. Goed, I've been to LA. Never been to LA. Zullen volledig zijn? Oscar Lang en Wallace. Maak af en toe eens uh, een gelegenheidsmuziek. En dit is even die plaatjes die je dan kan verwachten. Ja, ik ben nog even erin gedoken in het uh, avondpokkenvirus. Dat is echt iets voor jou om ook wat foto's het... erbij te zoeken. Ook. Nee, Lekker. nee, helemaal. Ik heb ja. even... Oh, hier. Een vinger vi ja. ermee. Dus nou, dat wel mee. Ja? Nee, maar de mensen die... Uh die het krijgen, die hebben meestal milde klachten. Ja. En uh, ze hebben dus wel besloten dus om uh, mensen met een verhoogd risico... en dus deelnemers aan de landelijke HIV-pre-P-regeling. Dus uh, pre-pokken is denk ik... Uh, de, en dat zijn mannen dus die seks hebben met mannen en transgenders... die niet besmet zijn met HIV, maar een verhoogd risico hebben. En mensen op de wachtlijst voor de landelijke HIV-pre-P-regeling. En mannen die seks hebben met mannen en regelmatig op de zorg komen. Dus het is toch echt wel een... Uh, een gay, uh, ja. gay uh, verspreiding uh, mogelijkheid. Maar ja, als jij een man hebt die uh, stiekem weggaat, ja, dan, dan, dan kunnen vrouwen het natuurlijk ook krijgen. Dat dus was net met de HIV. Je zit het met een zwangere vrouw die, uh, die dit heeft en uh, krijgt het kind het dan ook. Dat zijn allemaal van die dingen. Maar er, er zijn nog heel weinig uh, echte onderzoeken nou, gedaan. Dit, is, dit klinkt dan als, gewoon als, uh, als AIDS. Beginfase, niet, ja. beginfase van AIDS. Ja. Dus ik bedoel, het heeft nou, gewoon te ja, maken. Veilig met vrije, dames en heren. En dat ja. is gewoon sowieso wel zo slim. Ja. En uh, ja, wees niet, niet, wees niet, te bang, maar ja, wees ook wel gewoon heel uh, hygiënisch op alles. Ja, dat denk ik vooral. Blijf dat, dat vooral doen, want het schijnt dat zelfs de korstjes die afvallen, dat die nog besmettelijk zijn. Echt? Dus, uh, ja, hoor? Dus ja, als jij een korstje krapt en een weg springt, dan, dan heb je de ander misschien geïnfecteerd. <laughs> Oké, okay, ja, bij ons op, op, op de keukenvloer liggen er we vaak wel nagels. maar korstjes heb ik nog niet kunnen ontdekken. Nee, nou ja, hygiëne, blijft het blijf, alles. Maak, uh, maak het schoon. Pak een schoon doekje. Ga lekker even de boel van stoppen. Ik klaar. Helemaal weer terug naar de basis gewoon. Ja, maar dat is ook logisch. Ja, het is bijna wel Hierdoor logisch. Hierdoor zijn wij mensen ook zo enorm uitgebreid. Omdat wij zo hygiënisch zijn geweest. Waardoor allerlei ziektes weg zijn. Ja, ja dat zou best kunnen. Dit is echt zo. Dus we moeten misschien wat smerigen doen. Dan uh, zijn we niet zo'n plaag. Ja, dat is altijd de vraag uh, er Per, per, per die... week worden er uh, ruim een miljoen overschotten mensen. Per week, hè? Ja. Dus uh, dan wil je nagaan hoeveel uh, je er per jaar... Uh, ja. aan mensen bij komt, Dat is echt verschrikkelijk. Jezus, je hebt een nieuwe pandemie. Er komen te veel mensen. Ja, dat is, ja, dat is ook zo. Ik vond de pandemie... <coughs> de pandemie natuurlijk de elektrische fiets. Dat ik me verbaasd dat iedereen gewoon... Ja, met, nou, maar een beetje boor laat peddelen met die benen zo... Ja, maar hierdoor krijgen de mensen... die fietsen, krijgen ook weer minder enge dingen met hun... Be. Met een bloedvaten zo, want het wordt toch. Het wordt toch. Dit is, is toch beter is als, voor de gezondheid. Net zoals Slender, you, Weet je wel? Ik ja. ga mijn been laten bewegen. Nou. nou goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na een een stukje geschiedenis. Ja, zucht. Hou op over die elektrische dat weten we nou ja. wel. Zeg. Jezus. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9.